Uur. Liselot Thomas met het NOS journaal. In het eerste uur dat de voorrangslijn van de GGD voor zorgpersoneel en leraren open is, hebben 3.100 mensen gebeld. Het nummer 0800 8101 opende om half acht. Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de voorrangsregeling ruim een week geleden aan. Het is een tijdelijke maatregel vanwege de oplopende wachttijden voor een coronatest. De GGD verwacht een paar duizend aanmeldingen per dag. Zo'n 250 klimaatactivisten blokkeren de Europa Boulevard in Amsterdam. Een druk kruispunt bij een op- en afrit naar de A10. Het gaat om demonstranten van Extinction Rebellion. Vrijdag deden ze even verderop bij de Zuid als hetzelfde. Toen duurde het de hele middag voor ze vertrokken waren. Door de actie van vanochtend ontstaan lange files. Politie heeft omgeroepen dat de actievoerders worden weggestuurd.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 De tv-series Watchmen en Shit's Creek zijn de grote winnaars van de Emmy Awards... de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen die vannacht zijn uitgereikt. Watchmen won de meeste Emmys, elf. In de categorie Comedy won Shit's Creek alle zeven Emmys. De prestigieuze Emmy voor beste dramaserie ging naar Succession. De ceremonie zou aanvankelijk plaatsvinden in een theater in Los Angeles... maar het werd vanwege corona een show waarbij de acteurs vanuit huis reageerden... op de bekendmaking van de winnaars. Het weer volop zon, tot 20 tot 25 graden. Maar er staat weinig wind en daardoor voelt het warmer aan. Morgen opnieuw een graad of 23. Dat is voorlopig de laatste zomerse dag. Daarna meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdien. Verkeersabdien.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 Find one better Can't you see that love is blind De radio heeft zijn draai gevonden. Heeft zijn draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. Wie is deze bit? ik, ik. want jij weet dat ik je mag ja ik ben met de gang die de gister ook was zo, die de gister ook was maar baby kom me laat zien wie jij nu bent want ik word echt see you.